Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Drie mannen zijn opgepakt voor een enorme datadiefstal. Ze hadden gegevens gehackt van miljoenen Nederlanders via allerlei bedrijven. Ze persten de bedrijven daarmee af en verkochten die telefoonnummers, adressen en BSN-nummers door aan criminelen. De politie begon in maart vorig jaar een onderzoek nadat een bedrijf aangifte had gedaan. In totaal zijn tientallen bedrijven in Nederland slachtoffer geworden. In Den Haag hebben ze het weer de hele dag over de stikstofplannen. Ergens de komende maanden moet er een wet komen, zodat de stikstofuitstoot kan worden teruggebracht. Mijn collega Roel Bosjes is bij dat debat. In de coalitie zijn de VVD en het CDA ook al niet de voorlopers van het stikstofbeleid. Dus ze snappen hun provinciale afdelingen ook wel. Maar ze zijn tegelijkertijd ook onderdeel van het kabinet en daar zit ook D66 in. En die vinden juist dat de huidige plannen te traag zijn. Ja en daarover is dan ook wel over en weer irritatie. En die irritatie probeert minister Van der Wal verantwoordelijk voor het stikstofplan nu uit de lucht te helpen met dit debat. Dan nog naar acteur Fetja van Huet, bekend van onder meer Soof en de film over Lucia de B. Hij maakt kans op een grote Amerikaanse filmprijs. In een interview zei hij eerder dat acteren zijn leven is. Nee, ik heb niet een andere optie. Nee, dit is het wel echt gewoon. En ik heb natuurlijk heel veel geluk gehad en, en uh, dat je ook nog steeds gevraagd wordt. Dus uh, stel dat dat ophoudt, dan... Uh... Ja, ik weet niet wat dan. Het houdt voorlopig niet op voor hem. Want hij maakt nu kans op de Critics' Choice Super Awards voor beste acteur. Voor zijn rol in de Deens-Nederlandse film Speak No Evil. En die film maakt ook kans op de prijs voor beste horrorfilm. En dan nog het weer. Er kan nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af rond het vriespunt. Morgen veel wind, opnieuw regen. Zelfs kans op hagel en onweer. Dan 6 tot 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Dit gevoel is best wel raar Maar jij geeft dus blijkbaar niks om mij En als jij even in de shit zat Dan was ik er voor jou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 Pleeg uit te voeren. Die zei van de enige juiste uitvoering werd uh, gedaan in, in dit programma. Zei. Serieus? Ja, dat zei ik oh, wow. wel. Oh, wow. <laughs> was dat was nog wel een aardig compliment ook. Uh. Ja, ik, ik deed het, uh, ik ja. deed het uh, in de opperste concentratie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Maar dat uh, heeft ook nog relevantie voor wat ik straks ga doen. Dus, oh, oh, ook uh. nog. Uh, dus dus uh, er zit iets van Francis, je hebt het al een beetje verklapt, er zit iets van Francis dus op een bleek aan te komen straks. Inderdaad.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 Jij met liefde uit mijn blaad Je bent die vuur. Als het een vuur dat in mijn aderen stroomt, Ik ik steeds verder willen. Daarom poot ik elders vol met stroog, stokken hoger. De billen groot, liefde te kopen licht tunnelzwarte kracht voor ogen. Het vaag, nu ik door handen wordt gedragen en Iedereen lijkt hier op jou Wat is goed, zeg me, voel me te goed Ik ben Zo positief, het is misselijk maken valt de kelders vol met strovens komen ogen De billen groot, de liefde te komen Lichten zwaartekracht zwaar kracht van ogen I'm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 Inside my head, I'm already done Making up my mind, making up my mind Out here on my own, I know where to go On my own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 the young birds flying in and flying out. Just the wheel that keeps on turning until it finds its stop at last. I admire all the songs she sang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 het zou me versteken. Kijk niet weg. Je weet heus wel wat je ziet, maar je zegt hier jouw plek. Vertel je jezelf? Geloof je het zelf?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 Ik had boede en haat in mij, moest dus leren tellen tot tien Shadow eigenwijs, geloof niet in die hele therapie Tot ik haat en liefde leren, combineer het met mijn remedy Oh simpel leven, waar ga je heen? Ik word iets ouder en moet ergens op gaan bouwen Oh simpel leven, waar ga je heen? Ik word iets ouder, moet mezelf leren vertrouwen Ik zit in mijn aardigste, van trouwens saboteer mezelf Ik doe het best aardig en daar kan ik niet hoe graag ik het ook wil Ik ben vaak stak in mijn hoofd Stak in mijn hoofd Stak, stak, stak, in mijn hoofd Ik moet haar vaker zien, want zij voelt als mijn hoofd uh. All niet, rust is all niet. Uh. Geen tekort hier, toch wil ik shorty hier Shadow met korte hars is geen plezier Straks veel problemen hier Maar van jouw probleem niet, mijn problem Het is dus niet zo diep uh. Ik zit in mijn aarde, de mijn trouwens aboteer mezelf God de aarde en dat zeg ik zelf Ik heb zoveel meegemaakt en zoveel dingen gezien Ik had moeder en haat in mij, voel leren tellen tot tien Shadow eigenwijs geloof niet in die hele therapie Tot ik haat en liefde leer combineer het werd me remedy Ons oh, simpel leven, waar ga je heen? Ik word niet ouder en moet ergens op gaan bouwen Ons oh, simpel leven, waar ga je heen? Ik Moet mezelf leren vertrouwen Ik zit in mijn aardigste, van trouw saboteer mezelf Ik doe het best aardig en daar kan ik niet omheen no. Hoe graag ik het ook wil, ben ik ben vaak gestak in mijn hoofd Stak in mijn hoofd oh, Waar is mijn vertrouwen heen? kan alles kopen dat niet, ik kan niet meer om je heen Zeg mij is het alles of niets? Altijd op zoek naar een vrede zon, maar mij zo vaak Want nu spelen we het om ben paranoïde, dus bet betreed ik me zo ga ik achterom ja, yeah, ik meen het, ik had streken Ook justitie weet van mij, want ik was best vervelend Als ik denk aan wat ik had, dan ben ik echt tevreden En mijn leven met de dag, het is een niet verzekerd Simple leven, waar ga heen? Ik word iets ouder en moet ergens op gaan bouwen was dat samen leven, leven, met Anisha. Ouder, en het nummer dat heet Simple Simpel leven ja um, nou, Jacob Edward, die zit ook uh, tegenover mij maar die, die zegt van zouden we wel iets, uh, iets willen proberen op hip-hop gebied uh, wil hij dat ook zeker weten ik ja. bedoel ik ben uh, sinds een jaar aan het dichten nu en uh, ik hou ook van hip-hop Mee je dus ik, niet uh, ja, wil, ja. ja ik hou heel erg van hip-hop <laughs> ja. uh, van alle verschillende periodes eigenlijk ja ik, uh, ik luister ook veel moderne hip hop dus ja. ik wil daar wel een keertje dat wil ik wel een keer proberen. Uh, onder uh, andere op maar dan pak ik met ze op <laughs> nou hier in dit dorp dat treft uh, er zitten hier twee jongens de de een heet Ziggy en de ander heet Dins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 MBT-programma die ik volg ja. bij therapie, ja. heb ik een onderdeel schrijftherapie. Ah, dan moet je 20 minuten over een onderwerp schrijven en dan daarna praten over hoe je, je erover voelt. Oh, oh. en dat. Uh... Je wordt zelfs toegepast door de huidige moderne psychologie. MBT. Mentalis Waar staat dat voor? Mentalization-based therapie. Ah, ah.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 Trust move upstream But I'm scared to dive deep Seems I'm stuck in my dream I'm breaking from my shell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 my mind Oh she got me flying